Serious radio. En uh, nu heb ik de. Ik, ik zet hem maar even uit alsjeblieft. Hallo? Hallo? Boe! Werkt dat? Dat uh, dat werkte dus niet, maar even goed. Bedankt. <middels> Nee. Oh, nou, nee, nou, nou. Absoluut niet. Wat een Black Rose. En <laughs> Need de Remedy. Ja, oh, yeah. Maakt het 10 minuten over 8. Het tweede uur van extra weekend. Extra weekend! Dat zeg ik. En hij is binnengekomen in de 3FM studio. Komt bijna bijna niemand door. De nieuwe ster van onze lage landen. De man die oh. het helemaal gaat maken. De man die muziek in zijn lijf heeft, in elke vezel. En die het er op elk willekeurig moment ook net zo hard gooit, Zo van ja nu, bam! Zijn naam? Roel van Wilsen. Yeah! Ja, hallo. Hey! Hi. <lacht> ik, ik, jullie horen mij misschien wel, maar ik hoor jullie niet. Oh, dat ja. geeft niet. Mij met de ja, de, de, de er, zit, er zit wat vaag met de uh, orcopter van naar, ja, maar er wordt nu aangewerkt... dat je niet ah. denkt dat, uh, dat we zomaar iemand uh, spontaan Hoort, uh, onder de tafel gooien. Kijk, ah, daar ben, Kijk, ik. Daar zo. ben je. Hè? Zo, dat nu zo, zie zo. ik je ook ineens een stuk beter. <lacht> ja, ja. Ja, ik ben even op een krukje gaan zitten. Misschien scheelt dat. Oh, dat scheelt weer jou. Ik zag jullie binnenkomen. Hoe is het? Ja, top! Ik vind het zo leuk dat je hier bent vanavond. Ik vind het echt super. Ik kwam hier binnen en het eerste wat we zagen was een krat bier. Ja, dus. ja. En dat, dat was wij hè? dat is leuk is dat, de eerste ja. krant dat is die ons pas. Ach, Ach jongens, ik zei meteen, meteen Jan, dat wordt echt gezellig. Ja, want je bent niet alleen. Nee, ik, heb, uh, ik heb mijn uh, muzikale steunend en toeverlaat meegenomen. Uh, uh, en een goede vriend, Jan Rooymans. Jan! Ja, precies, Jan. Ja, dat ook... dus. <laughs> en dan weten we dat. Hé, hey, uh, Rol, het gaat niet vervelend met je. Nou, Mogen niet klagen? Nee. nee. De, je ex-mega-hit uh, Baby Get Higher die uh, gaat als een, uh, een, een malle. Zoals als een, een mooi achterlijke op Maar ik vraag me af, dan, dan heb je een week lang de mega-hit... Wat gebeurt er dan met je? Dan zit je de hele dag voor de radio te luisteren en dan zit je te turven. Nee. Ja, echt? Nee? Ja, ik, kan, ik weet het niet. Ik weet niet hoe nee. het gaat. Nee, daar, daar heb ik het net niet zo druk voor. Maar wat er gebeurt is dat je de hele dag gebeld wordt door iedereen. Je bent op de radio! Op een gegeven moment word je het zat, hè? Ah, nee. Ja! Nee, het is alleen maar leuk. Echt waar. Dat, dat is, had ik ook in het begin van mijn carrière. Elke keer werd ik gebeld. Je bent op de radio. Ja, ik heb een programma! Ja, godverdomme. Laat me, laat me het rust. Ik zit in de uitzending. Oh, ja. Tante Teens. Nee, wat gebeurt er met je? Ja, het, het, het gebeurt van alles. Euh, euh, ja, euh, euh, er, gebeurt, er, ge, er gebeuren veel, een heleboel leuke dingen eigenlijk alleen maar. Alleen maar zijn, leuke dingen? Ja. Zoals ik mezelf nu heel zwoel over de radio hoor met mijn radiostem. Zal ik even een, uh, een romantisch muziekje opzetten? <lacht> ja, ik moet je waarschuwen, Roel. Um, ja. Gerard gaat het waarschijnlijk winnen, want hij is zo verkouden als tien uh, ossen die uh, ja, maar, te lang in de regen hebben gestaan. Uh, ja, paarden ook de, he, deze park. week. Wie is de echte Tom Waits competitie? Barry White competitie gaan we zo meteen. Oeh, de Barry White competitie. Ik heb een Barry White muziekje erbij, Gerard. Heb je zoiets? Uh, wacht even. Ja, dat heb ik wel. Nou, ondertussen vraag ik even, stel ik even een uh, journalistiek verantwoorde vraag ah, aan, aan Roel. Wat? Ben Let op. Je bent al uh, jarenlang bezig in de entertainment sector. We, Is het je je een van, spannende uh, vraag? Nou, nee. No. Oh. Waarschijnlijk heb je al 3000 keer gehad. We kennen je van Op Sterk Water en Crazy Piano's. Nu ben je dan als uh, soloartiest uh, doorgebroken met je single Baby Can't Hi-e. Ik heb een van. Kun je even van het vpro Rotoontje af? Oh, ja. Hé, hey, uh, nou, je bent al jarenlang bezig. Uh, op Sterk Water, de improv-comedy uh, groep en uh, Crazy Piano's. En nu ben je dan uh, uh, The Man, Van Welsen. Is dit een masterplan wat is uitgekomen? Ja. Oké. Okay. Heb je het muziekje? Ja. Dat is Gerard en een uur rol. Ja, hij weet het ook nog gewoon. Nou, ga thuis op je boksen zitten. My baby, baby. Oh, my first, my last, my mijn hele, mijn hele kop er gewoon trillt op. Ja, het voelt ook dat? puig waarschijnlijk ook. Ja. Natte oren ervan Ja, nee, je wint het ook. Je hebt ook een uh, lage stem, goh. Nee, nee dat, dat, ik, dat fake ik maar. Ik ga gewoon heel dicht in de microfoon zitten. Nou, ja, nu lijkt het ineens of je Helium hebt gehoord. Ja. Hoor je dat? Hij voice lift. Gaat steeds hoger, joh. <laughs> ik zag jullie net Bert, Bert en Ernie... En ik hoorde dat Bert en Ernie al, al nagedaan worden. Maar dat is ook, dat is... Kun je die? Kun je die ook? Nou, ja. ja, ja ah, doe ah, ja, do, ah, do even, doe even, doe even. Do even. Oeh, het, wat een het dorstig. Piet, eh, zit er bij Altijd dat ook, hè? Ja, ja. Of ja, de, de, de onvergetelijke sketch dat, uh, dat uh, Bert uh, niet wakker wil worden en Ernie zegt: Bert, Bert, Bert. Sluip je al Bert, sluip je op, je Bert. Nee, Ernie. Ja, dat is heel vervelend, inderdaad. Ik maar, heb uh, trouwens uh, geruchten gehoord, Gerard, dat uh, uh, Bert en Ernie binnenkort uh, hier. Uh, in de studio. Eh. Sterker nog, over twee weken ja, zitten hier Bert en Ernie. Echt yes. gasten in extra weekend. Die zijn de enige oh. echte. Bert en Ernie. Ja. Wat een poppenkast. Ja, hè? Nee, ja, ja, letterlijk. Ja. <laughs> het wordt echt heel leuk, want uh, we gaan hele rare dingen aan ze vragen. En ik denk dat ze voor het eerst in hun leven ongelooflijk eerlijk gaan zijn. Ik, en en als we dan toch eerlijk gaan zijn, ik wil het nu ook even weten. Want uh, Jan, die schrijft uh, wat op. Nee, ja, Jan, ja, ja, nee, nee, nee Jan... Jan, je zegt net toch: het is jouw muzikale stuur en toeverloot. Die schrijft nu op... Frank boeien, Frank boeien, Frank boeien. Oh, Frank boeien. En ik zie jou er eens... Nee, nee, oh, nee. nee. Ik dacht dat ik wat anders zag staan. Oh, wat dacht je dan? Ik dacht, eh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, so. Kane! Nee. Kun je die nadoen? Nee, na nee, nee, nee dat, ik, dat is me heel vaak gevraagd, maar dat kan ik dus niet. Arr. Ja, zie, jij kan het wel. Ik kan het, ja. Maar iedereen kan die nadoen, na dat is te gewoon ja, Maar dan kan jij dat heel goed dan dus. Ja dat, dat, dat, dat ja, dat was die nee. al. <laughs> al, was al. <laughs> en Frank Boeien, doe, doe, doe, doe eens, Frank Boeien. Gooi een <tankt> in en uh, doe wat, hè? Dat is echt okay, um, heel fijn. Heb je een beetje echo? Ja. Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd naar het echt, op zoek naar het donker. <lacht> het, mooie van, uh, het mooie van Frank Boeien is ook altijd dat hij uh, van die teksten uh, had. Uh, ik, ik vind het wel mooie liedjes. Daar niet van. Maar uh, het was altijd zo met de lucht in mijn hoofd. Sneeuwt de regen in mijn hart. Nee, maar dat zei hij dus niet. Hij zei hele goede teksten, maar je verstond hem gewoon niet. En zoek ik naar Bramen, maar de struik is leeg. Weet je wel, ik echt dacht, wat is dit voor poëzie, joh? Ja, die had gewoon een, een pressie, weet te veel. Maar wel respect, hoor. Die, jongen was echt, die, die man is wel echt een, een, een fundament in de Nederlandse popmuziek. Ja, absoluut. Ja, dat vind ik denk dat wel de, de, de chansonneur van ons verderland ja, is. Ja, absoluut. Hé, hey maar uh, je kunt heel veel dingen nadoen, horen we nu. En, en niet geheel onverdienstelijk. En uh, in Crazy Piano's uh, zing je ook uh, heel veel liedjes van anderen. Maar uh, is dat niet heel vervelend? Want we zijn nu bezig met nou, het masterplan dus. Uh, van Velzen, The Man. Uh, dan moet je eigenlijk ophouden met al die uh, imitaties. En gewoon eens een keer je eigen ding gaan doen. Doe ik, dit is ook de allerlaatste keer dat ik dat doe. Maar dus ik kom, vanavond zijn we getuigen, getuigen van. Ja, dat is... Aangempatiek. Dat ah, net als dat uh, Johan Flemings gezegd had... dat hij uit de media zou blijven. <lacht> ja. ja, en deze week alweer een kerststal stond uh, met uh, Koen en Sander. Ja, dat is Hallo, toch... Oh, daar ben ik weer! Da Die man Geentje. heeft nog geen drie weken... maar nog geen drie Dries, weken ook, hè? Drie uur. Uh, het waren de Russische drie weken van mijn leven. Gister, gisternacht reek ik terug van een optreden... en ik hoorde hem inderdaad op de radio... en hij zei van... Uh, ja, maar uh, ik heb uh, wekenlang uh, opgesloten gezeten... En, uh, maar ja, uh, dan ga je toch gewoon weer missen... Wat heeft die man ooit bijgedragen? Ja, sorry, ik zal niet te veroordelen maar wat heeft die man bijgedragen dan? Ik ja. Nou ja, in ieder geval de afgelopen 45 seconden aan dit gesprek. Maar meer kom ik ook nou, niet. We uh, gaan uh, nee, nee, nee. Ik ga er ons snel over ophouden. Ja, we hebben, oh, okay, maar de, uh, als we ja. dan gaan kijken naar The Man, Van Velzen. Wat zit er dan in The Man, Van Velzen? Wat jij uit al die jaren met, met andere uh, mansliedjes en zo hebt gedaan? Haal je daar uh, kleine dingetjes uit of wil je juist iets heel anders gaan doen? Nu? Nee, ik heb, met, ik heb wel uh, echt mijn eigen, eigen stijl, mijn eigen muziek. Het is de man van Velsen stijl. Ach, is, dit een, is dit een jingle of doe je dat elke keer live? Nou, wat jij wil, de oh. man, oh. The man. Mm -hmm. van Velsen. Uh, het is best wel mooi. De ja. man! Ja, dat nou, oh, no, no, is wel weer maar genoeg, hè? Zullen we dan als tegenprestatie dat Jan en ik, aan, to, voordat het programma geëindigd uh, is, ook een, een jingle voor jullie gemaakt hebben? Ja, te ja, gek. Dan ja. hebben we ja. een echte extra weekend jingle van The man en <laughs> is kompaan. Lijkt me leuk. Het jammer. Ja, ik denk, leg het me wat. uit. Uh, ja, maar, tof? maar om, om antwoord te geven op je journalistieke vraag. Oh, ja, ja, maar ik had erop uh, geleerd, hè? Uh, um, het, het album is echt helemaal wat ik, wat ik wil en wie ik ben. Dus um, in januari komt het uit. En wie ben jij? Wie uh, ben, uh, ben uh, jij, uh, uh, uh, uh, <laughs> Sorry, dat was ook wel een stukje van een LP van vroeger. Sorry. Ja. Wie, wie ben jij? Wie ben jij? Wie bent u? <laughs> um, The man. The uh man. De man, van ja, de man van hem hebben we vanavond te gast. Je gaat zo meteen een palietje spelen. Graag. En we hebben nog een paar leuke tests voor je. O oh ja, cool. Daarover later meer. We're not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 Chili peppers en snow, en dan moet ik toch een beetje denken aan de Dennenhaalde. Weer, ja, ik kan er niks aan doen. Ja. Ik ben niet... ah, typisch, ik snap er niks van. We zijn er voorbij. Waarom noemen ze die single dan snow? Ik denk omdat het, nou ja, het is het is het is, het is alweer november, Time Time flies. Flies. He? daarom dus ik denk dat die gast ook denken. Nou, ze nu uitbrengen, is die al uit? Eigenlijk officieel, kun je hem al verkopen? Ja, als, ja je kunt hem kopen als. als uh... Fysiek product. Speciaal diggypack. pack. Nou ja, dan weet je het al. Dan uh, denken ze, nou, als we nu in de winkel liggen dan met een beetje mazzel, pakken we net uh, de kerstdruk mee... En dan wordt het een hit. Ja, precies. En daarvoor ze Sissel Sisters. En I don't feel like dancing. Ondertussen. Heeft shit. Uh, Roel van Velsen hier in de studio een. Uh, die, die had een klein doorzichtig flesje bij zich. En ik dacht dat het lenzenvloeistof was of zo. Maar hij heeft gewoon echt gewoon Sambuka daarin. Kom, ik dacht ook eventjes nog dat het nog eens medisch zou zijn, maar we krijgen nu een bodempje. Is ook iets medisch? Is het iets medisch? Is het, is medisch wat is er nou medisch aan Sambuco Roel? Ja, dit is gewoon goed voor je. Hè? Dit brandt alle bacteriën weg, toch of niet? Dit brandt alles weg. Dit brandt überhaupt ik, alles weg. Ik heb geen huigen over. Nou, ik ga een slok nemen. Kijken wat er gebeurt. Nou, uh, even nog een speciaal ritueel, een een een. Uh, The Man, Van Velsen ritueel. Wat voelen wij de mensen dat dat jullie even een. Uh, ja, even een drumroll van. Terwijl wij. Hem, uh... Gerard. Proost. Daar gaat mm. hij. Ah. <lacht> Holy crap. Ik heb het gevoel dat ik zojuist de achterkant van mijn tanden heb geflambeerd. Oh shit, dat was inderdaad ook mijn lenzenvloeistof. Kan iemand die even... ja. sigaret. <laughs> Hoor je dat nou? Dat zei hij. Ho -ho Holy shit, dat was inderdaad mijn lenzenvloeistof. <laughs> Dankjewel, Roel. Oh, oh, kan een iemand zygret, als iemand een sigaret aan heeft, maak ze nu uit. Want ja. ik denk dat ik uh, een soort draak word op dit moment. Oh shit. Tjoe. Nou, uh, dat lijkt me een ideale moment. Om hem, te, om hem toch even neer te zetten, onze rol. Ja, het voordeel is, als Roel nu eventjes gaat zingen... hoeven wij even niks te doen, kunnen we even bijkomen. Dat lijkt me uitstekend idee. Zijn jullie er klaar voor, heren? Nee, ik heb niet? zie iemand heel hard op zijn gitaar te rammen. Ik zie een paar mensen met uh, tulpstekkers uit hun oren. Ik heb het gevoel dat ze er helemaal niet klaar voor zijn. Zoldeerbouten in kontzakken. Ik, ik hoor jou nog helemaal niet, in ieder geval. Het nee, lijkt me leuk om uh, nu even een moppie uh, te laten horen. Ja. Maar volgens mij gaat het niet gebeuren. Volgens nee. mij... Uh... Nee, het gaat nog even niet gebeuren. Ik zie en, allemaal als je mensen En een paar uh, schuiven direct. Ik weet het niet. Kijk kijken wat hieronder zit. Nee, dat is het ook niet. Nee, nee. Nee. nee, dan gaan we nog even wachten. Het wordt een spannend muziekje, denk ik, toch uh, zo meteen, Oh, uh, maar wacht speel. eventjes. In het, uh, het kanaal even wachten. Kijk u eens even naar de klok. Uh, oh, nee. Lera, ja. Is het nu al zover? Toch wel. Jeetje, Mina. En Is... ik stond er niet eens bij stil. Dit wordt oh, lastig, nee. want we moeten zometeen dus langs elkaar heen lopen... terwijl we net uh, die zijn boeken van uh, The Man van Velsen hebben weggetankt. Ja, dit wordt een beetje een moeilijk probleem. Ik denk dat we tegen elkaar op gaan botselen. Nou. Het wordt een spannend moment. Want, kijk naar de klok...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 Oké. Okay. Iedereen weer op zijn plek. Uh, ja. ja. Tijd om verder te gaan. Tjoe. Jezus, je bent echt koud. Ja, ik heb, dat hele, ik heb je hele microfoon gesloopt. Gadverdamme. <laughs> Sorry. Oké. Okay. Um, ik zou nu uh, um, uh, logischerwijs wel een plaat willen starten... maar ik, misschien dat we inmiddels al iets van uh, geluid uit uh, Roel krijgen. Nee. nee ik nee. zeg, het is tijd... voor een lekker liedje. Een liedje om bij weg te dromen. Een liedje op een piano. Om tot jezelf te komen. En tevens ook erg geschikt als ringtone. Fort minor. You go? Telephone. I miss you so. Seems like it's been forever that you've been gone. She said some days i feel like shit. Some days i wanna quit.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 So Ooh.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 That I'm stuck here waiting No longer debating Tired of sitting and hating Sorry, klaar. Sorry. Oh ja, dat is uh, die Fort Minor die erheen zit te lachen. Fort Maier, where'd you go in Extra Weekend. Het is vijf over half negen. En... Oh, dat betekent een neut, hè, dit? Ja, het, zullen we het gewoon uh, bij deze doen? Het Extra Weekend drinkspelletje. Als je nu thuis zit. Liever niet in de auto, want dan krijg je wel last meer. Ja. <laughs> als je thuis zit, doe even mee. En uh, sla een neut naar keuze. Achterover, elke keer als je dit geluid hoort... Oei. Er zijn er al twee. Ik hoop dat je heel weinig tijdmeldingen gaat doen. Ik hoop het ook. Maar op dit moment is het toch echt... vijf over half negen en hoog tijd voor... Tenminste, ik neem aan dat hij er klaar voor is. Ben ik klaar? Ja, Rol, ik roep me ook... maar. maar ja. Denk je dat je... Denk je? Rol is er klaar voor. Hij heeft zijn borrel uh, ingenomen met een infuus. En we zijn mm. zo trots dat hij hier vanavond is. Mogen wij een zittende... Nee, een staande ovatie... voor Van Velsen! Oh, bedankt, hè. Ja, ik zit, denk, denk me het de publiek uit, en dan kom je meer dat je recht. Oké, okay, nog meer. Ja, oké, okay, te gek. Um, ik, ik zag wel bier staan, maar ik drink, ik deel allemaal drank uit. Maar Wil je een biertje? Nou, is, ja. Is er een stille in? Ik dat je het nooit zou vragen. Het was geen stille in, het was een hele luidruchtige in dit. <middels> ja. Hoor. Ja ik hoor. je, ik hoor. Je. Ja. <laughs> Baywatch. <laughs> Ik ben echt benieuwd wat je gaat spelen ook. Want ja, volgens mij is het echt er een kwartje in en het wordt weer wat anders. Nee, we gaan, we gaan gewoon wel mijn liedje spelen. The Hit! Die. 1, 2, 3... Flow, In the same way, forever. Ga je drummen, Gerard? Ik En I'm doe zelf. If you don't have away inside, you find your way you to open, so free your mind, and you will fly, yeah. life, eh? Dug in the groove like a record. Wow! You don't even know what you're looking for And you'll never, never, never see that I'm trying I want you to feel Oh, my God. deed het helemaal niet. Who gives a shit? Oh. Gerard. Dat wow. is leuk, jongens. Hé, hey, hey Roel, krijgt Gerard nou ook een contract van je? Nou, ik weet nog niet waarvoor, maar... sowieso. <laughs> Als ballerina-danser is op de achtergrond, he, waarschijnlijk. Man, dit is te gek. Um, blijf gewoon nog wel We blijven sowieso ja, in de buurt. Dat was uh, mijn bierbeloofd, dus dan blijf ik sowieso. Oh, ja, hij blijft ja, nog even. Oh, leuk. Ik, nou, we, we kunnen kiezen. Ik kan een plaat draaien. Uh, gewoon van een cd'tje. Of je mag ook een liedje zingen. Kan mij schelen. Ik vind ja, het leuk. Draai echt... even een plaat, gaan we even... want uh, gaan We gaan dan even, even bedenken wat we gaan doen. Even verder kijken wat we daarna gaan beleven. Spannend. Oh, man. <laughs> je was goed, Gerard. Oh, dank je. En Vond kant, je ook wel leuk, eigenlijk wel. Ja, nou, het enige wat ik denk, was een beetje enthousiast heen en weer springen. Alsom, ja, maar dat hield, uh, dat je hield. Sprong vrij hoog, inderdaad Eigenlijk is het gewoon een nieuwe wedstrijd uitvoering van... hij komt hij komt de lieve goede Sint. Ja, de Sint is coming. Ja. Ja. Green A and U2 in extra weekend. Sterker, wanneer komt hij weer? Um, volgende volgende week? week? Nee, nog een beetje langer duurt het. Ik, zeg, ik denk dat, we nu, dat het uh, vandaag nog 15 dagen doet. Morgen over twee weken, zijn. Oh. Ik. En dan mogen we pepernoten eten. Daar ben ik wel blij mee. Gewoon. Dan pas ook, hè? niet. dat duurt en nee. dat uh, duurt en uh, dat duurt, uh, duurt. Ach ja. <laughs> uh, meteen uh, Sinterklaas er ook bij. Het is leuk dat Van Velsen nog in de studio zit... Wie de hoek krijgt... Roel? Met Roel. Als je, met Roel. met wel zin met Roel. Um, uh, je, je hoort mij nu zo. ook als je die koptelefoon opzet en zo. Ja, ik hoor je prima. Prima. Uh, we hebben namelijk, uh, zoals Gerard net al aankondigde... niet één, maar twee checks voor je. En allereerst check? is de eerste check... Wa, check? Nee, check. Oh, nee, nee ja? geen check. Er komt ook iets binnen. Ja, die ken je? Nee, oh. niet. Wij ja, ook niet, dus we zijn heel spannend hier. Hoi. Dit Hi. Hi. is Gerard. Hallo. Hoi. Lola. Lola, Lola oh, toch! Is dit Lola Brood? Ja, ik denk. Ja. Ja. Hebben we Lola Brood Hebben we zomaar Lola Brood in de studio, mensen? Maar, hoe kan dat nou weer? Pik je toch even mee? Ik was er helemaal niet op gekleed. Nee, Lola? Perfect. Goedemiddag. Ja. Wat is er Hoe kom jij hier? Ja, uh, ik werd gisteren opgebeld. Door wie dan? Dat <laughs> weet ik niet meer. <laughs> en die zei: van, kom lekker naar de radio. Ja, er is een plek over. Nou, gezellig. Ja. Dat nou, lukt wat dat je leuk je bent. We hebben de hele kaarten weggegeven voor, uh, voor uh, ja, de mensen. Ja, ik denk dat dat dan een reden is. Is dat, dat, dat de ik reden? Ik nou. neem aan dat je er naartoe gaat, de première. Gokje. Nee. <lacht> je bent er niet bij, nee? Ik <lacht> <lacht> ben er helemaal niet op gekleed. Hé, <lacht> <lacht> <Hey, lacht> hey, maar wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind uh, het uh, Dit is uh, Van... Uh, The Man Van Velsen. Je, je kent zijn hit waarschijnlijk wel. Ondertussen speelt hij even een liedje uh, van hem andere blot. hit. Hij speelt een andere hit. Oké, okay, Lola. Oh, hij kent de plaat. Dit is geen harde voor de duidelijkheid. Sorry. Ja. Nou, Lola Brood, heb je de plaat herkend? Nee. Hé, ook niet. Dat is toch wel jammer. Wat leuk, je bent wil je wat drinken? Ja, lekker. Wat? Wat hebben jullie? Nou, we nou. hebben normaal gesproken alleen maar fris en bier, maar dankzij. de baby. Van Velsen hebben ook Zambuco vanavond. <laughs> zambuca. hè? Ja, je ziet er ineens opleveren zitten. Ja, Zambuca, nee, Zambuco. En ik heb ook ergens een trechter gesignaleerd. Dus het gaat helemaal goed komen, hoor. Ja. Hey, nee, um, Roel. Ja. Ja, Hou even die koptelefoon op, schat, terwijl ze het inschenken. Ja, we hebben namelijk iets, uh, we hebben een test voor je. Ja, want hebben... uh, Roel, jouw single heet uh, Baby Get Higher. Higher. En we hebben we jouw single. Dat wil namelijk even kijken hoe goed ken je jezelf. Nou ja, jezelf. Hoe goed kun je je eigen plaat? We hebben je plaat namelijk te laag. Hij klopt niet. Hij is te langzaam. Uh, we, willen eigenlijk, we starten de plaat dus nu in. Op de verkeerde snelheid Vallen het oh, okay. uit. En hij moet steeds hoger. Oh, okay. dat... En op een gegeven moment is hij dan op de goede snelheid. En ik hoop dat jij op het juiste moment zegt stop. Zodat je denkt, nu klopt hij. Klaar voor de test? Eh, kom maar op. The baby, you get higher. Stop! Nee, nee. <laughs> <laughs> Nou, dat is een gevalletje... Ik heb al drie van boeken open. Ik weet het niet meer. Maar sneller, sneller, sneller. Okay. Higher. Is dit het oude toontje lager? Ja, dit is een ja. oude toontje lager spel. Stop, dit is hem. Maar net niet. Nou. Nou, het scheelt weinig hoor. Het scheelt echt heel weinig. Dit is de 538 dat zal ik maar zeggen. 538 nee, nou. is toch sneller? Ja, dat zeg ik. Dit is ook sneller? Ja. Oké. Okay. Nou, op zich vind ik de test goed. Ja, ook ja. ja Hij kent jij zichzelf. Jawel, ik vind het wel. Hij ja, klinkt het, namelijk... het scheelt twee puntjes naast de nul. Oh, dat vind ik goed. Is het we hem goed? Ja, ik, nou. ik vind het goed rekenen. Oh, kijk toch eens aan, mensen. De man! Roel van Velsen wint hiermee... Helemaal niks! Ja! Te gek, man. Hart nog niet. Ja. Maar Piep. we hebben straks nog een test voor je. Dat is de reality check. Uh, wat is de reality check ook wat alweer? Wat is de reality check, Gerard? Nou, Roel, uh, we zijn namelijk naar de supermarkt geweest vanmiddag. We hebben een aantal artikelen opgeschreven. Gewoon standaard artikelen. Mm -hmm. Ben je prijs... ook weg geweest? Uh, ja, ja, ja. Ik ben zelf <laughs> En ik ben zo gewoon gebleven. En uh, we hebben daar uh, een aantal artikelen uitgehaald... en we hebben er gewoon de prijs van opgeschreven. Oh. En uh, we gaan straks jouw test doen. Uh, doe jij zelf nog boodschappen of doet jouw chauffeur dat? Nee, ik, ik, doe, ik doe zelf boodschappen. Nou, dat gaan we straks checken. Maar ik ben heel benieuwd. Je, ik, je kijk niet, even... ik, ik moet toegeven, ik kijk niet, mijn god niet, god niet, wat ik afreken. Ik heb geen idee. Ik, maar ik betaal wel. Netjes. Je betaalt ja, wel? Ja. wel. Oké. Okay. Je bent niet iemand die hard wegrent. Uh... Ik kan vrij hard rennen, maar ik val een beetje op. Ja, ja, ja, ik, zo, ja. Ja, ik ja, zou zeggen, je valt al juist al niet je op. We zoeken een man van, van, van 1,50 meter. <laughs> ja, ze hebben me snel te pakken. Je nee. J jij kunt het volgens mij voor elkaar spelen... maar als je boodschap doet dat je alleen een winkelwagentje... zo uh, vanuit de <laughs> oog van de cashier langs de band ziet gaan... Nee, dat is wel. Heeft nee, u een bonuskaart, meneer? <laughs> nee, <laughs> nou, en uh, je mag eventueel, mocht je het te moeilijk vinden... ook zeggen van, nou, ik laat Lola het spel spelen zometeen, dan... Uh... Ja, man. Kan ook. Gezellig. Kijk hoe normaal Lola of, gebleven is. Hoe normaal ben jij eigenlijk, Lola? Ja, nee, helemaal niet meer. Nou, nee, oké, okay, dat is goed, net. Ja, goed. Nou, dan gaan we het zo watjes uh, duidelijk zeggen. Deze, deze dame is in ieder geval Marita. abnormaal gebleven. Dat scheelt dan weer, hè? Shakira, Shakira. La ah! no, pido que todos los días de sol. No, pido que todos los viernes Que vuelvas rogando dat si lloras con ik het niet zo is als je denkt, maar ik weet dat Ik het niet Vive el hombre en hij noemt Jesucci, hij yo. Solo errores aprenden. Yo hezee que tuyo. Mi corazón. Mejor te guardas todo zo pues doen. te perderen con ese hueso. Y noes destinos es a Dios. otra vez, estos es otra vez. Estos es otra vez, es otra vez. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los olmos. Que estrengen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 Con el sea que soy nos destino se No te bajes, no te bajes Oye le grita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes Bijvoorbeeld applaus op het einde, dat komt het. Hij staat er ook op, hè, op, op jouw uh, drie-dobbel-arbeidsvitamine-cd. Hij staat, staat op mijn cd. Ja, ja, ja, en die gaan we zo nog weggeven in het uh, ringtone-spel. Dus, ja, uh, uh, oh, nou, dan weet je even wat je in huis haalt. Spanning, alom. Dit was trouwens uh, EINE Duitse SCHALPLATTE! Ze dus kwam uit Duitsland, die gasten van Slut. Slut, Slut. Ja. Slut is toch gewoon... Uh, Hoer? Ja, toch. Toch? Ja, Laten we even eerlijk zijn. Um, het, het, het, het was heel erg leuk dat, uh, dat de zo ineens uh, Lola Brood hier gewoon in de, in de, in de, in de studio e staat. Ik schrok me rot. Maar we moeten heel eerlijk zijn. We hadden en eigenlijk ja. Helemaal niet Sorry. opgerekend. En er werd het ook gebeld door de receptie. Er staat een mevrouw brood hier en wij nog. Ha, ha, ha, ha. Ah, zal Lola wel zijn? Is het een half brood of een ja. heel ha, ha, ha kerstel? staat, staat fucking nog Nou, het is gewoon echt... Maar um, er was iets van een miscommunicatie, begrijp ik? Ja, ik heb geen idee. Je was echt geflauwd waar je eigenlijk zou moeten zijn. Ja, iets met BNN. Nou, nou dat is dit niet. Nee, maar uh, geloof me mate, het is hier veel lukkig nee. Misschien horen ze mij nu wel. Ja, dat ze, dat ze zo, uh, zich zo afvragen waar jij blijven ze nou maar uit armoede alle andere zenders aan het af, <laughs> afstruinen. Zijn. Ja, ja, ik heb er ik heb er Heeft iemand Lola Brood besteld? Kunt u die er even ophalen, alstublieft? Ze zit hier in de studio aan een gezellig biertje. Maar uh, wat mij betreft blijven we lekker zitten. We zitten hier nog zeker tot tien uh, uur, dus wat mij betreft het wel Gaat helemaal goed komen. En ondertussen ook nog steeds druk bezig is de uh, Man van Velzen. Ik heb ook het telefoon op, ik nog, steeds. Oh, nog steeds. Ja, ik zie het, ik zie het. Oh, oh. Staat je goed? Eh, je jullie wel. zijn druk aan het oefenen, hè? Ja, we hadden toch, we hadden toch beloofd dat we een, een jingle voor jullie gingen maken. Maar je, je, red je het in 30 seconden, denk je? Nee. Nee, nou, dan, oh, dan gaan niks. we dat even mee wachten tot... Uh... Je hebt toch uh, tot 10 uur betaald? Ja, inderdaad, maar we hebben oh. eventjes het uh, nieuws tussendoor zo. En dan hebben we dus zometeen na 9 uur... de jingle van Van Velsen, de reality check... we hebben meer Lola Brood, we hebben het ringtone spel... en de... ik zou kijken wat ik voor je kan doen, request... en DJ Sam Oh ja, ook nog!